10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Notarissen zijn boos op hun eigen belangenvereniging. Waarom? Dat hoort u zo in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS Journaal. Hier is Dorad Meegens. In Nederland is in 2011 bijna 20 miljard euro uitgegeven... aan de bestrijding van psychische stoornissen. De behandeling van deze klachten legt een beslag... op ruim een vijfde van alle kosten in de zorg en welzijn... zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Hart- en vaatziekten vormen de tweede grote kostenposten. In 2011 ging ruim 9 naar de bestrijding van deze ziekte. Door de economische crisis zijn het afgelopen jaar... veel minder Nederlanders op vakantie gegaan dan anders. Het aantal vakanties liep met 3 terug... Dat is de grootste daling sinds de jaren tachtig, blijkt uit een onderzoek van NBTC Nipo Research. De daling geldt voor binnenlandse en buitenlandse vakanties. Ook geven Nederlanders op vakantie minder geld uit. Vooral op korte vakanties werd bezuinigd. De bestedingen voor lange vakanties bleven stabiel. Bijna 16 miljoen mensen gingen afgelopen jaar één of meerdere keren op vakantie. In eigen land bleven de vakantiebestedingen op peil, ook door de mooie zomer. De curatoren van OAT hebben de schuld van 11,9 miljoen euro aan de Rabobank afbetaald. De bank was de hoofdfinancier van de failliete reisorganisatie. De schuld is betaald uit de opbrengst van de doorgestarte onderdelen van de OAT-groep. Er staat nog steeds een schuld van enkele tientallen miljoenen euro's aan andere partijen. De curatoren weten niet of en wanneer deze schulden kunnen worden afbetaald. OAT werd in september failliet verklaard... De curatoren starten binnenkort een onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. Ook wordt onderzocht in hoeverre personen daarvoor in juridische zin verantwoordelijk zijn. De man die vanwege zijn huidskleur werd afgewezen bij een sollicitatie in Arnhem... wil een schadevergoeding. In Dagblad Metro zegt hij een advocaat te zoeken om een zaak aan te spannen. Hij zegt dat hij zwaar voor schut is gezet en gediscrimineerd. De medewerker die zijn sollicitatie beoordeelde stuurde hem per ongeluk een mailtje met de reden voor de afwijzing... in plaats van naar zijn baas... Daarin schreef hij, heb nog even gekeken, is niks. Ten eerste een donker gekleurde, met tussenhaakjes neger. De medewerker is inmiddels op non-actief gezet. Een dode walvis is bij het opruimen op de Eilanden ontploft. De rondvliegende smurrie werd door een plaatselijk televisiestation vastgelegd op camera. Het dier was in ondiep water terechtgekomen en doodgegaan. Daarna had het twee dagen liggen rotten op de wal, waardoor de gas was gevormd in de ingewanden. Toen tijdens het ontleden in de buik werd geprikt, ontsnapte het gas ineens met de explosie tot gevolg. Niemand raakte gewond. Het weer is bewolkt met soms wat motregen. De loop van de dag wordt het droog, breekt even de zon door. Temperatuur wordt 7 graden in Limburg, 11 in het noordwesten. En morgen opnieuw regen en later op de dag meer wind. Daar is je weer, Jon Bakker. Met uh, nog wat files op de A4, Amsterdam-Den Haag in beide richtingen bij Leidschendam, 4 kilometer. Hij heeft te maken met een ongeluk op de rijbaan richting Den Haag. Daar is de linkerrijster ook nog altijd afgesloten. Na een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij knooppunt Gouwe, 2 kilometer. Ook daar is één rijstrook dicht. En verder nog wat vertraging op de A58 vanuit Eindhoven... naar Tilburg bij Oorschot, vijf kilometer. Dankjewel, Jon. één, dames en heren. Haagse ambtenaren moeten 6 uur per jaar de wijk in... om meer contact met de burger te krijgen. U hoort het zo bij de KRO.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 Sven Kokkelman. Notarissen willen een integriteitsonderzoek naar hun eigen belangenvereniging. Haagse ambtenaren moeten achter hun bureau vandaan en zes uur per jaar de straat op. Nou nou, wetgeving is geen garantie voor privacy. Oh, dat mag niet volgens de wet. Dan passen we de wet toch maar even aan. En dat ochtendumeur van Henk Spaan, het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Dames en heren, een integriteitsonderzoek komen naar de Belangenvereniging voor Notarissen, de KNB. De beroepsorganisatie is namelijk ondemocratisch en zou zelfs de komst van de HEMA-notaris in de hand hebben gewerkt. staat allemaal te lezen in een brief aan de KNB die in mede is ondertekend door notaris Adriaan Roodvoes. Goedemorgen, u zit hier tegenover mij in deze studio. Goedemorgen. Waarom wilt u een integriteitsonderzoek? Nou, eigenlijk willen wij een heleboel. En dat integriteitsonderzoek is, uh, zeg maar, de uh, finishing touch. Maar en, waarom een um, integriteitsonderzoek? Nou goed, misschien... Kunnen we eerst even praten over zeg maar, wat er aan de hand is binnen het notariaat. En dan okay. komen we vanzelf op het integriteitsonderzoek. Nou, ik zou graag gewoon even meteen antwoord op de vraag ja. willen hebben als u het niet erg <laughs> ja. vindt. Nou, kijk, waarom? Omdat we vinden dat uh, als je elkaar in zo'n kleine beroepsgroep recht in de ogen wil blijven kijken... moet je zorgen dat er in ieder geval geen schijn van uh, problemen... en uh, misschien tegenstellingen en belangenverstrengelingen en dergelijke is. Is die er? Dat, die schijn. En ik denk, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat er helemaal geen enkel uh, probleem is. Maar ik denk dat je dat in zo'n beroepsgroep gewoon fatsoenlijk met elkaar moet... Uh, Uitzoeken. Maar goed, u zegt, die schijn is er. Die schijn, uh, vinden veel uh, leden van het uh, notariaat, is er. En, waar dan? Um, waar, omdat, um, nou ja. Laten we zeggen, om te beginnen, zeg maar, in het notariaat is het uh, op dit moment zo... dat al een paar jaar het bloed door de uh, straten gutst, zeg maar. Um, Hoezo? Dat, nou, uh, notarissen hebben natuurlijk een uh, grote rol in het hele juridisch verkeer. Een heel groot deel daarvan komt uit uh, verkoop en aankoop van huizen. Mm -hmm. Die ligt al jaren uh, natuurlijk uh, redelijk uh, stil. Mm -hmm. Daardoor uh, ja, krijgen notarissen minder te doen. Nou goed. Dat is een risico wat ze nou eenmaal hebben. Ja. Daar moeten we dan maar mee omgaan. Ja. Maar het dat probleem is alleen dat uh, veel notarissen denken... dat ze daarop moeten antwoorden door hun prijzen te dumpen. En uh, tegelijkertijd uh, door, uh, zijn de kosten die we maken als notarissen... buitensporig hoog als je het vergelijkt met bijvoorbeeld advocaten, accountants... en andere soortgelijke beroepsgroepen. Ja. Maar wat heeft dit allemaal te maken met de beroepsvereniging? Dat uh, de beroepsvereniging... De Kosten bepaalt, zeg maar, van onze. Uh, die wij moeten betalen. Uh, aan uh, verzekeringen. aan uh, servers van de beroepsvereniging zelf. En die kosten zijn een factor 10 bijna. van wat bijvoorbeeld advocaten betalen. voor soortgelijke diensten. Maar dan zegt u toch gewoon uw lidmaatschap op? Dat kan niet. Je moet verplicht ik lid zijn. Ik ben verplicht lid. En dat vind ik ook heel belangrijk. Dat is ook, hoort ook zo. Maar dan vinden wij wel dat het aantal uh, verplichte diensten wat je moet afnemen. Uh, minimaal moet zijn. Dus u zegt eigenlijk. er is geen van belangenverstrengeling. Nou ja, laten we zeggen. die, die belangenverstrengeling is een beetje naar boven gekomen. in uh, de uh, bekende hema notariszaak die ja. al een paar weken in, in het nieuws is. Ja, wat, wat is daar mis mee? Nou, wij denken dat de. Um, kijk, als je het hebt over. fatsoenlijke prijzen voor je diensten. Hè, je moet als notaris een hoop weten. een hoop leren. en uh, aan allerlei eisen voldoen. en inderdaad goed Verzekerd zijn en dergelijke en dergelijke. Ja. Daar hoort een fatsoenlijke prijs tegenover te staan. Zo werkt het nou eenmaal. De ja. minister Opstelt heeft hier gisteren gezegd dat notarissen inderdaad gewoon hun eigen broek moeten ophouden. Dat wist we al lang, maar dat ja. heeft hij nog eens een keer gezegd. Ja. En dat betekent dat je dus als ondernemer moet zorgen dat je voor je diensten een zodanig prijs krijgt. Dat je er goed van kunt bestaan en de mensen op je kantoor ook. Maar waar zit dan de belangenverstrengeling? Nou, daar kom ik zo dadelijk op. Nee, nu? Graag. Ja, nee, komt echt goed. Nee, nee, <laughs> nee, we hebben, nee, ik zou toch echt zero prijs stellen ja, als u ja. gewoon antwoord geeft op de ja, vraag. Ja, geen enkel probleem. Want nee. we hebben namelijk niet de hele dag. Nee, dus, ik dus ik stel een u een minuutjes. vraag en het is nogal een uh, aantijging die u doet. En ja. als ik vraag waar zit dan de belangenverstrengeling... wil ik gewoon graag antwoord op de vraag. Nou, kijk. Anders stoppen we ermee. Oh, nou, het is heel eenvoudig. Hoor. Nee, hoor. De belangenverstrengeling uh, uh, in de HEMA-zaak... Is dat een uh, groot aantal kantoren wat hier aan meedoet, zeg, maar in de inner circle van de beroepsorganisatie zit. En um, dat uh, een groot deel van de, van de beroepsgroep valikant tegen dit initiatief is, wat uit een, als een duveltje uit een doosje kwam. En um, daar zie je dus een Spanningsveld, en dat is precies de belangverstrengeling die je misschien daarin zou kunnen zien. En misschien is die er ook niet. Dus u zegt dat bij het instellen van de HEMA-notaris, dat zijn overigens gewoon normale notarissen, waar je dan via de HEMA voor een, een eenvoudig een notarieel product. Wat je zelf min of meer in elkaar moet zetten. Ja, waar ja. Ik, ik schrijf liever bij een huisarts mijn eigen recept niet... maar uh, ik schrijf ook liever bij een notaris mijn eigen testament niet. Maar, maar u zegt dat, dat, is... dat de notarissen die daar dus... <coughs> die opdrachten van de HEMA krijgen... dat dat uit de inner circle van die be belangrijke Nou, die Nou, daar, die, die daar, uh, daar zitten verschillende mensen van, uh, doen daar aan mee. Ja. Uh, dit uh, initiatief kwam als een uh, duveltje uit een doosje op de markt... voor het notariaat zelf in ieder geval ook... Ja. Um, ik denk dat er als, zowel als ondernemer en ook juridisch gezien... Zie ik geen uh, toegevoegde waarde in het HEMA-initiatief. Maar, um, maar goed, dat, dat is dat is, dat is een, een inhou zelf inhoudelijk punt. Precies, maar ja. u zegt dus, ik heb de indruk dat uh, um, het idee van die HEMA-notaris... uit de, de inner circle van die belangenvereniging komt. En daar zou dus een schijn van belangenverstrengeling kunnen zijn. Die schijn inderdaad. En dan zeg ja. je op het moment dat je in een... In een we zitten als beroepsgroep in, op een soort uh, keerpunt op dit moment. Er moeten een hele hoop dingen gaan gebeuren. Ja. Daar schrijven wij eigenlijk in die brief voornamelijk over. Het zijn hele concrete uh, zaken die we vragen en uh, die we uh, graag zouden zien. Ja. En ik denk dat, wij, dat we, uh, als die zaken worden doorgevoerd... er een stuk beter komen voor te staan als notariaat. Ja. Nou, hebt u dus die brief geschreven. Ja. Uh, met, uh, met, en, en niet zelf alleen, maar daar staan dus meerdere notarissen ja, uh, ja, uh, achter. Uh, u wilde dat graag met het bestuur van die uh, belangenvereniging uh, bespreken. Ja. En toen? Nou ja, goed. We hebben vrijdag die brief verstuurd. We hebben hem natuurlijk alleen verstuurd naar onze eigen beroepsgroep. Die brief is ook naar buiten gelekt, zoals dat tegenwoordig gaat, helaas. Maar goed, daarom zit ik ook hier, om gewoon uit te leggen wat erin staat. Mm -hmm. um, en daar staat enorm veel in. Het zijn 21 pagina's. Ik heb wel begrepen van mensen die zeggen, hij is goed leesbaar, maar er staat heel veel in. Ja. Nou, wij um, gaan met uh, z'n allen in gesprek hierover. Er is gisteren een uh, vergadering was er eigenlijk al gepland... Ja. van uh, de ledenraad en het bestuur van de KNB. Daar wilden die die brief bespreken? Daar zouden we het in principe gaan bespreken. En en toen, toen is er eigenlijk gezegd... Laten we nou met elkaar hier even goed over nadenken. En een goede discussie hierover voeren. Ja. En laten we dat in januari doen. Ja. En daar hebben wij geen enkel probleem mee. Want al die plannen die wij hebben. Uh, die, uh, daar is veel tijd voor nou Daar ben je minimaal een jaar mee bezig. Voordat je dat hebt uh, ingevoerd. Ja. Dus ik denk dat het verstandig is. Om daar met z'n allen goed over na te denken. En ook goed over te gaan praten. En dat gaan we in januari doen. Juist. En dan weten we dus meer. En of dat integriteitsonderzoek er komt. Het is natuurlijk wel zo. dat U bent jurist van huis uit. Notaris, ja. Ze zijn juristen als je ja, met dit soort komt dat je ook wel iets van bewijs moet hebben, toch? Nou, een schijn is... Uh, het, gaat, het gaat natuurlijk om een, uh, het uitsluiten van een uh, schijn. En uh, dat betekent dus op het moment dat je... dat verschillende leden, die hebben dat ook uitgesproken. Hè. Er zijn uh, internetgroepen uh, waar we, uh, discussies over zijn geweest. Ja. Daar wordt dat gewoon uitgesproken. Ja. En dat begrijp ik ook wel, dat dat wordt uitgesproken. En ik denk dat je als... Binnen zo'n kleine beroepsgroep die uh, dat spanningsveld niet moet hebben. En uh, moet zorgen dat je daar uh, met elkaar ook uh, gewoon openheid geeft. Is dit het belangrijkste uit de brief? Of zijn nee, de, de tarieven, uh, de ja. verzekeringen... Het nou ja, opkomen voor een beroepsgroep precies. Waar, uh, harde klappen vallen nu. Ja. Ja. Dat is eigenlijk nog belangrijker. Ja, Wij vinden eigenlijk dat de, uh, de KNB, uh, onze beroepsorganisatie... waar we allemaal lid van zijn, ja. dat die ten eerste onze belangen... Beter moet gaan behartigen. Ja. En dat betekent wat mij betreft... dat met een partij als de HEMA wordt gezegd... Joh, begin hier niet aan, het is jullie markt niet. En ja. uh, dat doen notarissen prima. Ja. En die, nu verdienen notarissen al helemaal niets meer aan... aan die hema akte. Er moet gewoon fatsoenlijk uh, advies worden gegeven. Laat ja. dat gewoon aan de branche. Ja. En uh, ten tweede dat uh, de uh, beroepsorganisatie de regeltjes stelt waar wij aan moeten voldoen. Ja. En als we daar niet aan voldoen, dan moeten we het vak verlaten. Zo werkt het notariaat. Ja. Uh, daar valt de HEMA ook niet onder, onder dat soort regeltjes. Ja. Dus, uh, en ik u, denk u zegt dat dus eigenlijk uh, gelijke monniken, gelijke kappen en bederf je eigen speelveld niet. Precies. Oh, en ik, en u wilt ophef, in, of opheldering over de schijn. in ieder geval, De schijn. En dat is eigenlijk een soort ja. laatste traject. Goed. Maar dat komt natuurlijk, dat begrijp ik ook wel. Dat komt ja. in het nieuws als een uh, groot... Uh, oh, ja, zeker als dat uit de mond van een notaris komt. Ja, dan, ja, daarom, ja wij houden wel van uh, uitspraken die uh, eerlijk en oprecht zijn. Ja. En uh, daar vind ik dat je met elkaar erover moet kunnen praten. In januari gaat het verder. Ik dank ja. u zeer voor uw komst. Graag gedaan.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 Ja, boven onze snelwegen, dames en heren, hangen honderden camera's... die nummerplaten kunnen herkennen. Handig in de praktijk, maar voor onze privacy een sluipend gevaar. Hoort u in Weg van de Privacy, deel 4, in een verslag van Marcel Dekker. Wie zijn privacy volledig wil waarborgen in deze wereld... kan het beste in een hutje op de heide gaan wonen. Dat zou ook nog kunnen, maar ja, dat is jouw duur in Nederland, die hutjes op de heide. Of nog beter, doen alsof die dood is. Of nog beter, dood zijn. Voor de mensen die daar niet voor voelen, zijn er de tips. Nou, een van de dingen die ik iedereen kan aanraden is uh, je e-mail te versleutelen. Een goede virusscanner erop. Goed kijken of er geen rare dingen op staan. Geen mailtjes openklappen. Net zoals iedereen uh, altijd doet. En dan uh, is er verder is er niks aan de hand. Een ander ding is wat je heel goed kan doen is je in je browser adblockers te installeren. En die zorgen ervoor dat anderen niet mee kunnen kijken met wat jij op internet doet. Dus denk aan grote advertentienetwerken. Uh, ik gebruik een veilige internetverbinding, een, een, een privéverbinding. Zodat mensen niet kunnen inbreken op zo'n verbinding als ik in een koffieshop uh, zit te werken. Nuttige tips. Maar natuurlijk niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat. Niet dat dit door u heel erg wordt gevonden, want het mantra ik heb niets te verbergen, waarom zou ik me daar zorgen over maken of we hebben toch goede wetten, wordt in maar weinig landen zo omhelst als in Nederland. En dat is misschien nog wel het grootste gevaar. Die mensen die beseffen niet hoe machtig die uitwisselingsmogelijkheden uh, uh, van informatie zijn. Aan de ene kant geef je al je informatie al aan Facebook, Google en honderden andere bedrijven. Dat dan vervolgens de Amerikaanse veiligheidsdiensten daarop inpluggen. Goed, als je daar niet wakker van ligt, dan is dat allemaal best. Maar realiseer je dat dat ook echt een actief, een, een, een reëel nadeel voor jou op kan leveren. Ik denk dat mensen zich daar pas druk over gaan maken... op het moment dat, uh, dat hun kind uh, een zorgverzekering niet krijgt. Omdat hij nou eenmaal al uh, sinds zijn geboorte op Facebook... Uh, is aangekondigd dat een uh, wat zwakkere broeder um, uh, uh, veel kinderziektes heeft gehad, uh, risico's loopt. Maar dat duurt denk ik nog even voordat dat soort effecten echt zichtbaar worden. De effecten van een land dat volhangt met camera's zijn inmiddels al wel goed zichtbaar geworden. Je lost de misdrijven mee op en als ze boven ons snelwegen hangen, ook onze privacy. Onderzoeker Reo Zenger worden bijvoorbeeld ook ingezet als selectiemiddel bij uh, verkeerscontroles... maar ze worden ook ingezet om uh, verkeersmanagementmaatregelen toe te passen. Dus dan gaat het erover hoe snel rijdt een automobilist... van de ring van de stad naar het centrum van de stad... of hoe, welke routes gebruikt hij daarvoor en om dat te beïnvloeden... Um, en nog een inzet is bijvoorbeeld de gemeente die uh, deze camera's gebruikt om uh, milieuwetgeving te handhaven. Hè? Dus Zodat ze aan de grens van de stad de uh, oude, uh, uh, verontreinigende vrachtwagens kunnen tegenhouden. Ja. Eigenlijk allemaal goede zaken, toch? Ik denk dat dit soort camera's inderdaad voor heel veel goede zaken gebruikt kunnen worden. Er is niet zo heel veel mis mee dat de politie alleen maar die auto's aan de kant zet... waar bijvoorbeeld de chauffeur een openstaande boete bij heeft... Uh, maar dat neemt niet weg dat de camera's ook op heel veel, verschil, op heel veel foute manieren eigenlijk ingezet kunnen worden. Te weten. Nou, ik denk dat zodra de camera's worden gebruikt voor het uh, bewaren van die gegevens... Hè, dus het, het vastleggen van welke auto waar is en daarmee dus wie waar is... en dat voor een langere tijd bewaren, dat lijkt mij een brug te ver. Dus nu is de politie uh, is daarmee gestopt met het bewaren van die gegevens. Maar de minister uh, ja, die denkt gewoon oh, dat mag niet volgens de wet, nou, dan passen we de wet toch maar even aan. En nu ligt er dus een wetsvoorstel waarbij uh, de gegevens wel weer bewaard kunnen worden. Maar ik kan niet anders dan hopen dat de minister niet zijn zin krijgt. Um, gegeven de grote inbreuk die dit maakt op de privacy van alle burgers in Nederland... of ze nou verdacht of onverdacht zijn... Um, ja, kan ik alleen maar hopen dat uh, het wetsvoorstel wordt afgeschoten. Je houdt het eigenlijk in de gaten in Nederland... hoe er met die gegevens die door die camera's worden opgepikt uh, omgegaan wordt... Het toezicht op de ANPR-camera's van de politie... is voor een deel in handen van het College Bescherming Persoonsgegevens. Zij kunnen uiteindelijk dan daar onderzoek naar doen... en uh, de politie dwingen om de situatie te verbeteren. En voor een deel is het ook gewoon interne controle bij de politie zelf. Er wordt wel eens gezegd van het College Toezicht Persoonsgegevens... dat die hun werk niet goed hebben gedaan en nog steeds niet. Wat is uw mening daarover? Ik denk dat het College Bescherming Persoonsgegevens... een hele, hele grote taak heeft... Met maar heel weinig capaciteit, met heel weinig mensen. En dat betekent dat zij niet alle zaken kan aanpakken die uh, per keer uh, zich voordoen. En dus zullen zij een selectie moeten maken. En het zal ongetwijfeld zo zijn dat af en toe ik een andere selectie gemaakt zou hebben. Ik daar haast een pleidooi in om misschien dat college wat te vergroten. Ik denk inderdaad dat op dit moment het college bescherming persoonsgegevens. eerder aan de krappe kant bemenst is dan aan de ruime kant. Dat klopt. Morgen dringen we binnen bij het grootste zorgenkindje van de privacy. Bron van heel veel genot, maar vooral ook van verborgen ellende. Het internet. Het internet is natuurlijk nu voor het grootste deel in private handen. Ik geloof 20% van alle uh, internetpagina's is een Facebookpagina... of 20% van al het gebruik. Het is niet meer dat anarchistische bolwerk... Waar, waarbij iedereen zelf kan beslissen hoe hij daarmee acteert. Je, je speelt volgens de algemene voorwaarden van een Google en van een Facebook... en daar moet je je van bewust zijn... Morgen verder met Marcel Dekker. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen van harte welkom... via de mail goedemorgennederland.nl. Straks Haagse ambtenaren moeten achter hun bureau vandaan... en zes uur per jaar de straat op, vindt de lokale PvdA. Eerst nu het dat humor hier is Henk Spaan. Ik ben dol op geneesmiddelen. Als ik in een apotheek sta en ik zie mensen pillen krijgen... die ik niet ken, wil ik ze ook. Dat klinkt gek en dat is het ook. Soms rommel ik in het medicijnkastje van mijn vrouw... op zoek naar nieuwe aanwinsten. Het leven is te kort om ze niet allemaal te proberen. Er stond een stuk in de krant dat beweerde dat Tamiflu... levens redde van mensen met griep. Halleluja. Ik had griep en in een laadje lagen vier doosjes Tamiflu. In 2005 dachten ze namelijk... dat er een pandemie aan vogelgriep zou uitbreken... Er werden vergelijkingen gemaakt met de Spaanse griep van 1918. 40 miljoen doden. Toen heb ik voor bijna 100 euro vier doosjes Tamiflu weten te bemachtigen. Gewoon voor de heb. Die doosjes borg ik op in een laadje. Als ik in de jaren die volgden het laadje wel eens opendeed... zag ik de Tamiflu liggen. Mooi zo. Mij maken ze niks, die Chinese roteenden, dacht ik dan. Nu had ik de griep. Ik pakte een doosje Tamiflu uit het laadje en las de bijsluiter. Lees de hele bijsluiter aandachtig door, alvorens dit geneesmiddel in te nemen stond er. de. wat was ik nou aan het doen? Dat heb je ook in de gebruiksaanwijzingen van nieuwe apparaten. Steek eerst de stekker in het stopcontact. Welke halve zolen schrijven zoiets op? Helemaal aan het eind van de bijsluiter stuitte ik op slecht nieuws. Gebruik de Tamiflu niet na de uiterste op de verpakking vermelde gebruiksdatum. Shit. De uiterste datum was mei 2010. Ik drukte een pil uit de strip en nam hem in. Als ik hier de volgende week ontbreek, is er iets niet helemaal goed gegaan. <lacht> Heng Spaan, morgen het ochtendhumeur van Nilgun Jerli. Skal het mee. It smells like few old Suzuki favorite tune the road is dusty direction south on my way to the country <laughs> I'm already miles away to the scent that I love. It smells like honey and smells like fuel. Old Suzuki favorite tune. The road is dusty direction. So, on my way to the country. Do, do, do, do, do, do. like few old Suzuki favorite tune. The road is dusty, direction south. On my way to the country. <laughs> out. Het plaatje dan. Scarlett May was dat met Direction South. Het is vier minuten voor half elf uur luistert naar de KRO op Radio 1. Haagse ambtenaren moeten de straat op. Elke Haagse ambtenaar zou een straat onder zijn hoede moeten nemen. Dat vindt de raadslid Marike Boller van de Partij van de Arbeid. Goedemorgen. Goedemorgen. En die ambtenaren moeten zes tot acht uur per jaar de straat op. Zo. Ja. <laughs> zelf ja. bedacht. Pardon? Zelf bedacht. niet goed. Zelf, per dag? Zelf bedacht? Dat ze zes uur, per, zes uur per jaar... Dat, dat is toch heel weinig? Ja. Zes uur per jaar? Nou ja, als je ervan uitgaat dat... Uh, uh, iedere ambtenaar een straat... Uh, voor zo'n rekening neemt... nou, de ene straat is langer dan de andere... de Laan van Meerdervoort is misschien nog een punt op zich... Um, ...de langste straat van Nederland. Maar uh, ja, dan kun je... ...iedereen zal dat natuurlijk anders doen... ...maar dan kun je wat e-mailcontact leggen... ...je kunt er eens uh, gaan kijken... ...je kunt er op bezoek... ...je kunt iemand ontvangen uit die straat... ...die met een bepaald vraagstuk uh, zit. Um, ja, ik dacht zes tot tien uur... ...en uh, als het meer is... ...ja, je moet het toch uh, uh, gaan monitoren... ...dus als het meer is dan... Uh, ...of minder... ...dan vind ik dat ook prima... Hoe bedoelt u, u moet het gaan monitoren? Nou, je moet kijken wat de, wat de effecten zijn, wat de resultaten zijn. Want kijk... Uh, maar er gaat er iemand mee straat, met zo'n ambtenaar de straat? Op? Nee, nee, nee, nee, nee. Maar er moet gewoon onderzoek naar gedaan worden. Nee, nee, de gedachte is deze. Als je nou, als je nou uh, uh, per ambtenaar een straat uh, uitdeelt... en uh, die ambtenaren, die moeten terug naar het gemeentelijk apparaat met vraagstukken waar mensen niet zomaar uit kunnen komen. Hè? Want uh, aan het loket, hey, je paspoort ophalen is door de bank genomen vrij gemakkelijk. Uh, dus het gaat om ingewikkelder uh, vraagstukken. Maar dan, ben je de, ja, dan... maar dan ben je de accountant van de gemeente. Ja. Wat, wat moet een accountant dan op straat met, met die mensen doen? Dat bedoel, hoort dat niet bij, bij uw werk, namelijk gewoon bij raadsleden thuis, in plaats van bij ambtenaren die gewoon, laten we zeggen, de boeken moeten controleren? Nee, het lijkt mij heel goed voor een... Uh, nou, bij uitstek een accountant... Nou, niet bij uitstek, maar eigenlijk voor iedere gemeenteambtenaar... om te weten hoe uh, het gemeentelijk beleid uh, wordt ervaren... Ja. Uh, in de straat, op straat. Het is, is een enorme aanvulling op uh, je dagelijkse werk. Uh, uh, het is ook verrijkend. Je hebt contact met uh, mensen. En uh, het is iets anders dan je gebruikelijke werkzaamheden. Dus het is een, het is een verrijking van het werk van de gemeenteambtenaar. En als die, ambtenaar, als die ambtenaar nou zegt... sorry, maar ik heb het hartstikke druk. Ik moet namelijk dit en dit en dit deze week nog afkrijgen... want anders is het niet klaar voor de volgende raadsvergadering. En ik heb er bovendien geen zin meer in. Wat dan? Nou, ik heb er geen zin meer in. Dat vind ik nou niet zo sterk uh, verhaal, eerlijk gezegd. Ik kan me dat ook niet zo goed voorstellen. Uh, uh, ja, je moet, je moet natuurlijk prioriteiten stellen. Maar tien uur per jaar, ja, dat moet toch te regelen zijn. Het zijn ook geen. Hè, dit, dit, dit gaat om, als je als je de vraagstukken uh, bekijkt. Ik weet natuurlijk niet welke vraagstukken zich voor deze ambtenaar aandoen, maar aandienen. Maar als je die vraagstukken bekijkt, dan, dan zijn er toch dingen waar je vaak. Met uh, collega's binnen het ambtelijk apparaat over in conclave moet, hè, in gesprek moet. Ja. Uh, hey, je moet uh, door kokers heen breken. Ja. Het zal nog een hele tour zijn. Ja. voor een ambtenaar. om binnen het gemeentelijk apparaat. Ja. een beetje een antwoord te krijgen op de ja. vragen van bewoners. Twee korte maar uiteindelijk ja... is het daar natuurlijk wel om te doen. Ik bedoel, uh, ja. het. het uh, ja, uh, uiteindelijk is de gemeente er voor bewoners. Ja, en, nou ja, en de raadsleden natuurlijk ook. Eh, vandaar mijn Zeker. twee laatste korte vragen. Namelijk, hoeveel uur gaat u zelf de straat op? Nou, ik ben heel veel op straat, kan ik u verklappen. Maar dat is ook een beetje mijn werk. Ja. Eh, naast het uh, uh, bijwonen en voorbereiden van uh, raadsvergaderingen... Ja. Zijn, wij natuurlijk heel, zijn raadsleden heel veel... Goed. Plaats. En de laatste vraag, heel kort antwoord. Gaat u het ook controleren? Hoeveel uren ze de straat op zijn geweest, die ambtenaren? Nee. Nee. Dat nee, het, het, het ambtenaren, ambtenaren, ja. het, het, mij lijkt dat ambtenaren hierover een urenregistratie bij zouden ja. kunnen houden. En dat ga je in principe niet, niet controleren. Nee. Het, het spreekt voor zich het, dat men voor bepaalde werkzaamheden een bepaalde tijd nodig ja. heeft. Marieke Bolle van de Partij van de Arbeid in Den Haag. Ik dank u zeer. Einde van deze uitzending, dames en heren, want het is half elf. Zometeen kunt u gaan luisteren naar lijn 1. Eerst hier, uh, is hier naast mij... Dorald Megens met het NOS journaal Dorald. Ja Dit is Radio 1. In Nederland is in 2011 bijna 20 miljard euro uitgegeven... aan de bestrijding van psychische stoornissen. Behandeling van deze klachten legt een beslag op ruim een vijfde... van alle kosten in de zorg en welzijn, zegt het RIVN. Hart- en vaatziekten vormen de tweede grote kostenpost. In 2011 ging ruim 9% naar de bestrijding van deze ziekte.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 Het lijkt wel of die ochtendspit steeds langer gaat duren, Jon Bakker. Ja, in ieder geval op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Daar staat tussen Roelevaar en Sveen en Luidsendam nog altijd 15 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar afgesloten. Er is nog altijd flinke vertraging, dus verkeer richting Den Haag... kan vanaf knooppunt Burgerveen dan ook beter omrijden via Sassenheim. Maar ook daar staat inmiddels een file tussen Leiden en Wassenaar 4 kilometer. Dankjewel Jon. En nu thuis, dames en heren, dank voor het luisteren. Hier nu, lijn 1. Dit is Radio 1, NTR, Lijn 1. Hier is Jeroen Wielaert. Goedemorgen. Vaarwel 2013. Zover zijn we al zo'n beetje gekomen aan het eind van dit jaar. We zijn in Capelle aan de IJssel. Een foyer van het Isala Theater. Sjaak Bral... Um, we doen dit niet live, want de presentator moest weer zo nodig naar Parijs... Ach, in verband met Utrecht, even, dat de ja, Tour krijgt. Ja, Donderdagmorgen ja. doen ze daarover van alles. Wat uh, heel bijzonder is, maar dat had toch uh, gewoon De Haag moeten zijn? Dus nou ja... Vraag ik aan jou, Ik denk dat Hagenaar. die, ik denk dat die, die uh, Jeroen Goedemorgen... ik denk dat die uh, sportevenementen een beetje verdeeld worden... onder die grote steden. Wij hebben volgend jaar, we krijgen de WK Hockey... Uh, op kunstgras in het Adenstadion, nou, Daar is al een hoop te doen over geweest natuurlijk. Uh, en ik denk dat we daar voorlopig wel blij mee zijn. Zo'n Tour 5 miljoen, dat is natuurlijk wel geld. En we gaan een heel duur cultuurpaleis bouwen voor 180 miljoen. Dus die 5 miljoen hebben we hard nodig om het daarin te steken. Ik zit even hard op te denken hoe vaak je daarvoor de Tour naar je stad kunt halen. Maar goed, uh, dat, dat nieuwe uh, cultuurpaleis, dat moet een markant punt worden. Maar stel nou dat er, ja. er toch helikopters daar, van die Franse helikopters bovendag, hmm. uh, laat hangen. Wat is dan een markant punt? Wat? wat dat jij absoluut zou willen zien? Nou, als we dat volgend jaar rond de zomer doen... dan zal dat toch het WK hockey zijn. Want dat zit in het Adelstadion. En daar, als je daar boven gaat hangen... Heb ja, maar dat is dan met, met Prins Klausplein. Ja, in de Oksel van uh, Prins Klaus. dat ja, is niet de, de meest frisse plek, dat geef ik eerlijk toe. Maar ik zou voor de rest ook eigenlijk niet weten... als je in een helikopter boven de Haag hangt... behalve wat wietzolletjes, waar je dan op moet letten eigenlijk... <laughs> ik zou het niet weten. Over het algemeen wordt er heel erg ingezoomd op het Binnenhof. Mm. Ja, maar ja. dat gebeurt dan van beneden. Ja, maar, maar ik moet je eerlijk zeggen... wij hebben in Den Haag toch een, een, een lichte aversie tegen het Binnenhof. Dat komt waarschijnlijk door die graaf die daar... wat is het, 770 jaar geleden uh, zijn hof ging bouwen. Wij hebben daar nooit echt een warme band mee gehad. En uh, heel vaak wordt ook gezegd... Den Haag heeft beslist. Maar wij weten natuurlijk helemaal nergens van. En in dat land hebben mensen dan toch het idee... dat als je Den Haag komt, dat je er wat mee te maken hebt. Wij distancieren ons het liefst uh, van het Binnenhof. Wij zien dat toch als de grootste uh, probleemwijk van dit land. Dus over profiel gesproken... dat Den Haag... is helemaal niet zo goed voor Den Haag. Nou, je moet het niet te hard roepen. Aan de andere kant, we hebben natuurlijk hele mooie dingen in Den Haag. Het is een prachtige stad om te wonen. Het is een groene ja. stad. Het is een stad aan de zee. Weinig grote steden aan de zee eh, zoals Den Haag in Europa. Dus we hebben zat andere dingen om, eh, om trots op te zijn. Maar het Binnenhof aan zich zijn we dan nou niet zo heel erg trots op, hoor. Nee. Vraag, dan vraag ik me af, leeft Den Haag een beetje met de rug naar Den Haag? Nou ja, wel naar het uh, politieke gebeuren heb ik het idee. Omdat we er zoveel mee geconfronteerd worden. Kijk, ik zit gewoon op een terrasje met Mark Rutte. Hè? Die zit gewoon een stukje verderop een bakje koffie te drinken. Dus de, de, de importantie van, oh, het is, het is politiek, is bij ons een beetje weg ook. We worden daar elke dag mee geconfronteerd met die mensen. En ik zeg altijd, ja, waarom zouden we erop gaan stemmen als je het op kunt spugen? Ja, maar dat komt natuurlijk ook omdat ze zo gewoon zijn. Hè? Mark Rutte is, dat is, wel jammer, is toch ja, heel gewoon. Dat is wel jammer. Als je dan ziet, zo n, zo n, hè, wat hadden we nou van de week... die Maduro, Waar was dat weer, Venezuela. En dan komt, de, komt het koninklijke paar aan. En dan ja. wordt zo'n man, dat is dan, dus dan een president. Hè, El president. En die krijgt dan een kaarschaaf. Dus je ook denkt, van, nou, dat, dat is nou weer typisch Nederlands. Dan staat er een fantastische president. Wij hebben dat toch niet. Hij is zo scheiterig dat hij 14.000 kilometer omvliegt... vanuit China terug naar Nederland om weer naar Jakarta gaan om die Indonesiërs niet voor de kop te stoten. Ja, dat is wel het Calimero-gedrag. Misschien dat we ons daar ook van distancieren als Hagenezen. Ja. En dan een kaasgraaf zonder kaas? Ja, nou ja, er valt genoeg te schaven daar natuurlijk. Want die, die schaaf is natuurlijk net overleden. Maar ik vind het een... een, een... Het is een beetje kleinzielig allemaal. We zouden wat meer bravoure moeten tonen in de wereld. We moeten, we moeten trots zijn dat we dezelfde apparatuur hebben aangeschaft bij de AIVD als de NSA nu. He? Voor 17 miljoen uit Israël gehaald. Daar moeten we trots op zijn op dat soort dingen. En de JSF dus ook maar? Ja, dan moet, daar moeten we ook trots op zijn. 4 miljard <lacht> euro uitgeven aan een vliegtuig waarvan je niet weet hoeveel je er krijgt. En of die ook gaat vliegen natuurlijk. Want het enige wat op dit moment vliegt, dat zijn de kosten van de JSF. Die vliegen de pan uit. Ja. Maar het is, ja. Nou kijk, dat zal over een jaar of 15, als die dingen eindelijk geleverd gaan worden, als we dan kunnen vliegen. Blijken de grootste miskoop... te zijn geweest na de nou, Betu-lijn, denk ik. Want uh, iedereen vliegt uur met drones, onbemande vliegtuigen. Dus wat wij nog met een vliegtuig moeten, waar mannen in moeten zitten... snap ik helemaal niks van. Ik denk dat we... tegen die tijd uh, overgaan op de drones. En dan zijn we, lopen we weer achter de feiten aan, natuurlijk. Dankzij Ivo Opstelte. Ja, Opstelte is natuurlijk een rare vent, hè? Dat is een rare man, jongens. Want die vindt alles... maar goed. De, waar vroeger wijze mannen... en wijze vrouwen uh, heel lang over nadachten... daarvan zegt hij, hey, dat is goed, doet u mij. Uh, tap maar af... Uh, Doe dat maar, die spionage-apparatuur. Ik vind het allemaal prima. Doe maar een drone. Ja, maar doe nog maar een drone en neem er zelf ook een. Die opstelte is wat dat betreft een, uh, een gevaarlijk mannetje. Want die vindt alles maar goed. Terwijl... Uh, je moet niet alles zomaar goed vinden natuurlijk. Hè? Ja. We hebben toch altijd wel een, een traditie gehad in Nederland... om te zeggen, van vinden we dat wel goed? Er is een tijd geweest dat je helemaal niet blij was... dat je door iedereen en alles werd verraden... door je buren en je vrienden en je familie. Ja. En volgens mij uh, zijn we die tijd een beetje vergeten... want we vinden het allemaal maar zo gewoon. En de opstelte, ik vind het, ik vind het een, een gevaarlijke, een, een lastig man. Ja, het. opstelte die ook nog eens een keer als burgemeester... destijds in 2010 de tour naar zijn stad had gehaald. Ja. Eh, Rotterdam. Eh, ook ja. dat promotie ja. promotievehikel was daar. Je had het net over spugen en ja. overschaven. Ja. Maar er werd begin van het jaar ook heel veel gespuugd ja. en vooral gezaagd ja. aan de stoelpoten van Lance Armstrong. Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Yes or no? Was one of those banned substances EPO? Yes. Did you ever blood dope or use blood transfusions to enhance your cycling performance? Yes. Did you ever use any other banned substances like testosterone, uh, cortisone or human growth hormone? Yes. Jacques Bral, heb jij dit alles ooit gebruikt? Nee, nee, ik heb wel allerlei andere substanties gebruikt. Ik heb eigenlijk alles wel gebruikt behalve heroïne. Heroïne schijnt wel heel erg lekker te zijn, dus daar ben ik maar vanaf gebleven. Voor de rest heb ik het allemaal een keer geprobeerd. Ja, dat vind ik wel. Ik bedoel, daar ben je mens voor. Je wilt dingen uitproberen. Dus ik, ik, ik maak er ook helemaal geen geheim van. Alleen er is niks van blijven hangen. Ik, en een glaasje wijn af en toe nog. Jij... Een beetje whisky, maar meer niet. Ben jij hiervoor opgebleven uh, begin van het jaar? Ja, ik ben daar volgebleven. Uh, en ik haal daar toch ook weer iets. Ik, ik vind dat je er iets, iets vrolijks uit moet halen. Ik, ik ben toch van de, van de school van haal winst uit je verlies. Hoe erg het ook is, we hebben ieder jaar hele erge dingen. Probeer daar iets, iets uit te halen wat, to, wat toch blijft hangen. En dan zeg ik op mijn beurt: wat hebben we van deze Armstrong geleerd? Uh, positief blijven. Ja, maar de mensen waren er ook boven van. Er was een soort illusie verdwenen. Ja, maar als Amerikanen, zoals ik, hadden dat al wat langer door, nou, behalve uit, de mate ja. van. Ja, maar bedoel, iedereen heeft het geweten toch, behalve Meest. Dat is toch een beetje het verhaal? Ja, ja, ja. Uh, bovendien was het al een tijdje geleden. Dat, het was zo vervelend dat het uh, met alle moraal, ridderij... Hmm. nog zo'n veel invloed had op de, op de nieuwe generatie. Ja, en je ziet het in de hele wieler. Voor mij is die sport ook volledig, uh, heeft volledig afgedaan. Ik zie alleen maar een steljunks op een fiets. Als ik dat Maar dat is toch nou, ook, ja, voor dat is ook we hebben, is voorbij? We hebben, inmiddels, we hebben inmiddels Bouw en Lauw. Oh, ja, ja, zuivere waar, ja. Hollandse jongens. Oké, okay, ja, dat is waar. Ja. Ja, nee, Bouwke is de enige dan als de uitzondering. Maar voor de rest uh, krijgt iedereen nog steeds een krontje suiker in mm zijn -hmm. thee hoor. Ik weet het niet. Ik vind het heel lastig, die discussie. Nou, uh, het ging over hoe zuiver topsporters moeten zijn. Maar ik vond. Uh, ja, ik heb Zegt, go alles was er maar in. Ik bedoel, doe dan, laat me dan zeggen: van. Uh, maak er dan een afvalrace van. En uh, ga eens kijken wie met de meeste drugs in zijn lichaam. Uh, met een schuim op de bek en met het pap in de knieën. hoe zeggen we dat allemaal in de wielrennerij. Uh, bij de finish weet te komen. En dan heb je elke dag ook een hele leuke tour. Ja, maar het ging ook zo over de ethiek. Ja, maar in dat in is een wereld die ja. vaak, we hebben het in Leiden 1 bijna dagelijks over, ja. van onzuiverheid aan elkaar hangt. Maar dan proberen we er ook altijd weer een positieve draai aan te dat geven. Hé, Barbara. Precies. De eindredacteur zit, zit <laughs> te knikken van. Gaat er nee, op jou, kant op. Oké, okay, maar dan gaan we een andere discussie voeren. Dan gaan we zeggen van, uh, wat, wat kan je wel en niet gebruiken in de sport? Wat kan je dan wel mm -hmm. en niet gebruiken? En op een gegeven moment houdt die discussie natuurlijk een keertje op. En zeggen van, nou, dit kan je wel en dat kan je niet. En we zijn er natuurlijk heel hypocriet in. Want we hebben een lijst van verboden middelen. Dat betekent dat er ook een lijst is van middelen die wel mogen. En daar wordt een beetje mee geschipperd en zo. Ja, en ik vind, als je, als je wil sporten, moet je dat doen vanuit je lichaam. Vanuit wat je hebt. En, uh, en het is nou helemaal een feit dat uh, Keniaantjes hard lopen... omdat ze de juiste spierstructuur hebben, weet je wel allemaal. Nou, prima, dan zijn dat de snelste. Uh, moet je dan wat gaan nemen om te zorgen dat je ook snel bent? Nee, toch? Ja, maar dat is ook het misverstand om uit te gaan van sport als iets zuivers... waar uh, topsporten zo ontzettend commercieel is... en wat dat Precies. betreft uh, altijd onder druk staat, toch? Michael Bogaert heeft drugs. voor 17.000 euro bij die dopingarts als spullen besteld... maar hij heeft ze niet gebruikt, zegt hij. Ja. Dan heb je toch heel slecht spul je handen laten duwen volgens mij. Of je zit te liegen. Eén van die twee, maar daar zit niks tussen. Dus ik vind een sport, je moet clean houden gewoon. Was dat geen klap voor Den Haag? Boogie. Ja, boogie. Ja. Ja, nee, boogie ja. Die we ook bekende. Ook, laatste jaar ook niet veel meer van hem me vernomen natuurlijk. Hè. Hij is een beetje in de vergetelheid weggezonken. En ik hoop dat hij niet eindigt zoals vele wielrenners... die dan ergens achteraf op een kamertje denken van... nou, ik vind het wel mooi zo. Maar uh, ja, ik, ik vind het raar. Laten we daarna maar gewoon een schoon schip mee maken... en zeggen van het kan of het kan niet. En, en ons daar aan houden. Laten we even dit als uitgangspunt nemen voor... hoe. Uh, het verder ging met goed en kwaad in 2013. Maar dan stel ik eerst vast dat dit jouw 17e ja uh, ja. oudejaarsconferentie is. Um, je bent uh, inmiddels ook 50 geworden in november. Ja, overal Gaat het een ja. beetje, meneer Bral? Nou, het gaat wel. Ik ben eigenlijk wel blij dat, het, dat de kogel door de kerk is. Want het hele jaar wordt er toch aan herinnerd dat je 50 wordt. Uh, met name binnen de bebouwde kom eigenlijk. Uh, en uh, dan denk je toch, hoe zal het nou zijn als je 50 bent? En uh, waar kom je dan uit? En, uh, ja, ik moet je eerlijk zeggen. Ik vind het eigenlijk wel een gezegende leeftijd. Uh, op een rare manier. Want je gaat toch... Het heeft ook zijn nadelen, maar je gaat het leven wel beter waarderen. En je gaat ook, ik heb het idee dat je het een beetje beter gaat zien allemaal. Nou ja, ik ben zelf al zeven jaar vijftig en mm. het, het, het, het, valt, het, het valt best mee. Maar heb je ook het idee, want dat, dat probeer ik me dan als, als beeld, als me even voor te houden... dat je als het ware in je zandloper zit en dat het zand langzaam aan wegzakt... en dat je naar buiten kijkt dat je steeds beter door het glas gaat, dat je kan zien wat er gebeurt. Ja, maar dat ze idee zegt, heb ik een beetje. Ze zeggen ook dat het glas is half vol of het glas is half leeg. Nou, ik zeg altijd schenk maar even wat bij. Ja, nou, als je dat zeven als dat, als dat, jaar, vijftig jaar lang euh, hebt geleerd... dan is dat misschien euh, de, de manier... Ja, moet nou, je mensen doen. die mij kennen, die, die, die, die kunnen het ook, die denken het ook zien, over. hoor, ja. Ja, maar het is te doen. Ja, en ja, je hebt het nu ook over gezondheid. Ik vind dat je daar niet zo druk over moet maken, over gezondheid. Want dat gaat ook vanzelf weg. Dus ik, ik ga er maar gewoon door met waar ik mee bezig ben. Gezondheid ben. zit ook in de geest, hè? Tussen de oren en zo. Ja, en ik denk dat het oud worden ook niet zo erg is... als je er maar op tijd mee begint. Ik denk dat dat de truc is. Ja. Maar dan doe jij dus al 17 jaar, onder het oude woorden aan, dit, aan dat jaar beschouwen. Mm -hmm. uh, je bent begonnen in een heel andere tijd, nog voor Zo. het jaar 2000. Ja. Toen het in de maatschappij toch veel anders aan toe ging. Nogal, ja. Uh, ja. Hoe was de inspiratie dan in een periode van... Uh, nou, Wim Kok. Ik begon, ik begon bij Kok. En, uh, en uh, daarna ging het wel vrij snel. Hè? Dan kreeg je natuurlijk Pim Fortuyn en Theo van Gogh. En daarna is eigenlijk een beetje de ellende begonnen, zou ik maar zeggen, waar we met allen in zitten. Het uh, land was de onschuld verloren. Maar ja, ja precies. Precies, precies. De vermoorde onschuld. Hè? Maar in de tijden van Kok, ik vraag me al vaak het over gehad heb... want eigenlijk was iedereen tevreden en blij. En Volgens mij kwam er af en toe een ramp voorbij. Eh, natuurramp bedoel ik. Eh, eh, voor de rest hebben we het nergens over gehad. De laatste tien jaar, moet ik zeggen, is er zoveel te vertellen... dat je nu echt... Eh, ja, je zit met je teksten echt van... nou, dat kan dus gewoon niet en dat kan ik maar beter ook niet doen. En dan, ik heb vandaag Lutz Kobi eruit gegooid... om het maar even zo eh, plastisch te zeggen. Eh, want die had ik ook in zitten met haar eh, antwoord bij eh, de Koningsdag van dat een chinik, of zoiets zei ze in het Vries. He, toen ze moest beloven trouw aan de koning. dat over een raar ding was trouwens. Maar je moet keuzes maken in, in zo'n jaar. En ik moet zeggen, het lijkt wel alsof de laatste jaren de keuzes uh, uh, moeilijker worden. Omdat je alles wil vertellen. Ja, maar hoor ik je toch ook dat je op je woorden gaat zitten letten? Nee, helemaal niet zelfs. Yes. Nee, sterker nog. Ik denk dat ik met deze conferentie problemen krijg. Want als Gordon al problemen krijgt met weliswaar een paar flauwe grappen over een Chinees. Dan zal ik ze ook wel krijgen. Want bij mij krijgt iedereen natuurlijk een cookie. Uh, dat komt van het Koningshuis tot aan Negers, tot aan moslims, tot aan katholieken. Het komt allemaal voorbij. En, uh, maar je ben gaat ik in... niet Umberto Tan uh, dan. Nee, Umberto noemen. zit er, niet in. Umberto ah, zit er nee. niet in. Nee, maar die hebben het al gehad met de Rabobank. Die is die, die hebben daar zo'n verschrikkelijk ja. verkeerde keuze mee gemaakt, ja. natuurlijk. Uh, da, om voor zo'n failliet de bank uh, te gaan werken. Ja. Die laat ik gewoon heel. Nee, maar ik vind wel politieke incorrectheid of correctheid vind ik het thema. is bij mijn thema dit jaar. Kom door meneer Brenningmeijer, moet ik zeggen hoor. Door de ombudsman. Die riep dat cabaretiers te bot zijn geworden. Dus dacht ik nou, als jij nou niet bemoeit met mijn vak, dan bemoeit me niet met jouw vak. Dus die krijgt, uh, die krijgt er van langs. Er zitten in de voorstelling een paar Brenningmeijertjes verborgen. Dat zijn zeg maar grappen die je eigenlijk niet kan maken. En de vraag is of ik daarmee wegkom. Want humor is natuurlijk... Humor draait bij het onaangepaste. Wij hebben als, als alles geaccepteerd... is, dus kan je er geen grap over maken. Nee. Daarom zijn er in landen waar een, waar een, een, een mono, monocultuur is... Een, of een geloof, zijn er weinig grappen. Want wie maakt nou grap over de profeet Mohammed... als je er allemaal stijf in gelooft? Er moet verschil zijn. En als dat verschil er niet is, als Gordon geen grap kan maken over Chinees, dan mogen de Chinezen alleen grap maken over Chinezen. Nou, dan gaan de Chinezen negen opmaken over Chinezen. Negers alleen over negers. Uh, homers alleen over homers. Mannen, mannen over mannen. Vrouwen over vrouwen. Ja, wat hou je dan over? Dan hou je niks over. Het gaat, dus er ook, over niks. het gaat er ook over dat uh, Nederlanders een beetje om Nederlanders kunnen lachen. Maar wat is er ook gehuild? Uh, we hebben het over de loop van uh, 2013. Je had het net al over uh, de Kroning. Dat was uh, op 30 april. Maar wat ging er niet aan vooraf over dit lied? To Het lijkt me een goed moment om deze stap, die ik al enige jaren overweeg, nu daadwerkelijk te nemen. Ik heb het altijd als een uitzonderlijk voorrecht beschouwd. Een groot deel van mijn leven in dienst van ons land te kunnen stellen. En, overeenkomstig mijn opdracht, invulling te mogen geven aan het koningschap. En de aankondiging. En de aankondiging van Beatrice, ja. ja. Die eigenlijk een afkondiging was. Uh, ja, ze is weer prinses geworden. Daar zit ook wel iets moois in. Hè? Dat je gewoon weer terug gaat naar waar je ooit begonnen bent zelf. En uh, het is een enorme grote conferentie in mijn oudejaarsvoorstelling... Uh, uh, uh, over de koningin en over het koningshuis. Dat was voor mij wel een van de dingen van het afgelopen jaar. En uh, daar, valt ook een, daar schuurt ook behoorlijk wat. Er schuurt wat. Er viel ook te lachen. Het is... Uh, uh, het, ja, een lachen en traan, dat is mooi aan het Koningshuis. Het is wat dat betreft toch wel volkstoneel geworden. Inmiddels. Maar was het niet mooi van het Koningslied dat Nederland zo heerlijk Nederlands werd? Nou ja, maar da dat was dus echt overduidelijk het verkeerde lied op het verkeerde moment. Iedereen moest mee, mocht meedoen, dat was de bedoeling. Dat is natuurlijk heel typisch uh, Nederlands Het was hè. zwaar voor goede ja, bedoelingen. Uh, klagen over andermans ellende, saamhorigheid door andermans ge uh, ge gedoe. Uh, ja, het was, het was natuurlijk een complete ramp dat lied. Daar hadden ze nooit mee moeten komen. En, en iedereen voelde ook aan zijn klompen aan dat dit politieke correctheid was. Uh, zelfs in je onderbuik voelde je het gewoon van... wacht even, dat slaat helemaal nergens op dit. Ja, die John Eubank heeft natuurlijk daar... een enorme plank misgeslagen. En dat, dat heeft hem de rest van het jaar natuurlijk ook nog uh, achtervolgd. Aan de andere kant, als ik nou die nieuwe plaats van Borsato hoor... dan denk ik van nou, zo slecht was dat koningsdiener eigenlijk ook weer niet. Want dat is helemaal niet te pruimen. Moest hoop van de Ende zelf als ja, de echte Joop. culturele premier van Nederland... Precies, die moest toch zeggen, zeggen dat het doorgaat. 40% van de Nederlanders vindt het niks. 60% vindt het wel wat. En toen vroegen ze hoe komt hij aan die cijfers en toen liep hij weg. Ja, dat is meneer Van den Ende. Heerlijk. Fijne man. Inmiddels bleef het crisis. En zagen we er fysiek niks van. Kijk hier even toevallig uit het raam van het uh, Isala Theater ja, in vanuit, Capelle. Uh, Artiesten Daar staat een heel nieuw uh, complex staat. Met een ja. hypotheker. Nou, de bedoeling was dat hij trouwens in een moskee zou komen. De, jarenlang is hier sprake geweest van de komt een moskee. Maar de geldschieter is ermee opgehouden. En toen hebben ze gezegd, nou laat dan maar zitten. En toen hebben ze dit weer platgegeven, want er stond al wat. En dan hebben ze dus dit voor neergezet. Dit staat er pas sinds uh, een jaar of twee, geloof ik of zo. En het ziet er niet uh, uit alsof het uh, ellende gaat hier, hè? als je dan maar ziet, de nieuwe winkels en alles. Maar we zijn ook uit de crisis, 0,1% uit de recessie gekomen door Klaas Knot. Die zijn natuurlijk van mijn gevoel zegt... dat we uit de crisis zijn gekomen. En dat vond ik ook wel mooi dit jaar. Het is het jaar waarin mensen hun gevoel uh, konden laten spreken. Twan van Peperstraat is natuurlijk het beste voorbeeld... die dit jaar gewoon huilend op televisie uh, uitbarstte... toen hij hoorde dat hij uh, zoveel geld ging verdienen bij Fox TV... in plaats van Bestuurder sport. Um, het gevoel laten spreken vind ik ook belangrijk dit jaar. Ja, dat vind ik een belangrijk thema. Ik doe het zelf ook. Maar ja, als mannen hun gevoel laten spreken... zijn ze meestal vrij snel uitgeluld. Dus ik heb het ook over andere dingen... Over paardenvlees, toch? Ja, on onvermijdelijk natuurlijk om het uh, paardenvlees erbij te halen. En dat is, dat is wel triest dit jaar. Als je nagaat dat we 300 ton paardenvlees uh, hebben weggegooid... en dat je dan een uh, rooi donders voor terugkrijgt. Dat vind ik eigenlijk wel jammer. Dat je dan met één paardenloon nog blijft zitten. vind ik jammer. Dat ja, had ik graag anders gezien. Is dit een van die grappen die je gaat schrappen? Nee hoor, deze blijft erin, want die vinden mensen erg leuk. En uh, sowieso is Roy Donders natuurlijk uh, voor mij het uh, toonbeeld van domheid. En ook onwetendheid op een bepaalde manier. Echt? Ik ben zelf zo dom dat ik vergeten was wie, wie het is. Roy Donders is de stylist van het zuiden. Uh, heel veel Radio 1 luisteraars zullen hem niet kennen. En dat, dat, dat prijst u trouwens, dat u dat niet weet. Maar hij is, uh, hij is stylist van het zuiden, hij is zanger, hij is kapper. En hij is ontwerper van het housepak. Dat is uh, zijn claim to fame. Hij heeft iets ontworpen waar we vroeger toen we twee maanden oud waren, allemaal in lagers en halsopjes... Zo'n wollig ding, zo'n zo trappelzakje. Het is eigenlijk een soort ugs voor je hele lichaam. Dat is het eigenlijk, dat heeft hij ontworpen. En Roy Donners is nu ineens helemaal hot... bij, uh, ja, bij bepaalde lagen van de bevolking, zou ik maar zeggen. Iedereen wil ineens een huispak. Zelfs Paul de Lille heeft een huispak uh, aangeschaft. En het paardenvlees, was dat nou ook niet uh, zo'n zo typisch hypeje... waar iedereen en alle programmaatjes uh, zich even druk over maakte, maken? En... Nou ja, voedsel is heel belangrijk geworden. Kijk, in tijden van crisis ga je heel erg opletten van, uh, op je geld sowieso. Dan gaan mensen, Veel mensen gaan dingen zelf doen... En, zo. en ja, we zijn natuurlijk ook wel met z'n allen uh, terug genoeg om te zeggen... van ja, paardenvlees in mijn ja, nou, nou, nou, dat kan eigenlijk helemaal niet. Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat mensen zich bewuster zijn geworden. Dat is wel weer positief, van wat ze in hun, in hun mond uh, douwen. Want laten we wel wezen, heel veel mensen hebben daar totaal geen notie van. Ze denken daar helemaal niet meer na. Maar voedselbewustzijn vind ik ook wel een heel belangrijk ding van dit jaar, toch? En witte rook... Daar doe je ook iets mee, hè? Nou ja, de paus. Ja, kijk, uh, vorig jaar hadden we die, die, die kapitein van het cruiseschip... weet je nog, kapitein Schettino... die het uh, schip verliet voordat uh, de mensen er vanaf waren. Eigenlijk deed de paus dit jaar hetzelfde. Die was aan het eind van zijn Latijn... en die zei van... Uh, dat is toch de plaatsvervanger van God. En die, nam, die ging met pensioen, die nam ontslag. Bizar. Maakt een zware slag zei. Ja, echt ja. bizar. En nou, dat kwam er uit Argentinië natuurlijk een nieuwe. En dat was een hele sobere pauze. Want we hebben met z'n allen bloemen gegeven. Maar hij heeft er niet voor bedankt. Dus uh, hij is zo sober dat hij zegt van ja, dat bedankt daar niet voor. Uh, hij heeft de zijn naam ook gelijk veranderd. Want dat had een hele moeilijke naam. Met Gochdio. Daar heb je de Franciscus van gemaakt. Toen dacht ik, nou, dat is ook de plaatsvervanger van Jezus, Franciscus Timmermans. Dus dat is toch ook een mooie naam ook voor een paus eigenlijk. Sobere man. Heeft uh, ja, van alles afgeschaft. Hij geeft ook geen geld aan de Miss Filipijnen. Dat vind je ook overbodig misschien allemaal. Eet hij sober. Maar, ja, misschien eet hij alleen maar paardenvlees. De, uh, de bliksem is niet voor niks ingeslagen in het Vaticaan dit jaar. Dat was een teken van God: van jongens, er komt straks een ramp aan. Geef gulven naar het Vaticaan. We zitten hier op al die miljarden met z'n allen. En wat doen we ermee? Want het Vaticaan is in feite natuurlijk een heel duur bejaarde thuis. Dus, dus laten we dan wat geld onder de mensen daar verdelen. Mensen, ik ben vaak in de Filipijnen geweest. Zwaar katholieke mensen kunnen dat geld goed gebruiken. Hij is van de armen. Nou, dan zeg ik, steek ze dan ook uit de mouwen. We gaan toch uh, uh, van Filipijnen en Rome terug naar Den Haag. Want uh, de koning, uh, onze nieuwe koning... die uh, moest het een en ander uh, zeggen van de premier... waar zo in de tweede helft van het jaar, na september... voldoende over te doen is geweest. Uh, de premier zelf zei het zo... Wat is de definitie van een participatiemaatschappij? Dat is een samenleving waarin mensen die dingen zelf kunnen organiseren... dat ook zelf doen. Bijvoorbeeld in de zorg. Mensen die in staat zijn in hun eigen omgeving... Eh, voor familie te zorgen eh, maatregelen te nemen... om ervoor te zorgen dat ouderen een goede oude dag hebben... dan niet meteen bij de overheid aankloppen en zeggen... wilt u dit voor ons regelen, maar kijken of ze dat zelf kunnen organiseren. En ik ben ervan overtuigd dat een land waarin dat gebeurt... Ook een land is met een hechtere gemeenschapszin. Terugtredende overheid. Ja. En doe, doe het zelf, maatschappij. Ja, ja dan of zoals, we, zoals we in Den Haag zeggen. Uh, je kan me nog meer vertellen. Wij wachten jullie de vellen. Dat is een beetje de, de mentaliteit van de overheid. Het is een hele oude sigaar, een hele oude doos, dit eigenlijk. Want Balken had het ook al over meedoen. Balken, die trouwens hier woont in Capelle, dat weet je. Um, Participatiesamenleving. Ik zag hem net langs scheuren. Ik, ja. Uh, ja, hij zwaait nog even in zijn Formule 1 auto. Ik het is een mooi woord, participatiesamenleving. Maar je kan er ook alles onder brengen. Het, het is de, de leeghoofdigheid ten top. En als we het hebben over participatiesamenleving... mag ik dan even refereren aan... nou, het is misschien niet op afstand, maar niet heel erg ver hier vandaan... Uh, Rotterdam-West, waar iemand tien jaar dood op gelegen. Dan vraag ik me af... wat heeft de participatiesamenleving daarvoor uh, opgeleverd? Uh, maar ze moet wel de AOW terugbetalen. Ja, 120.000 euro. Dan denk ik bij mij, gelukkig is ze er niet meer. Want je zal het allemaal terug moeten betalen. Maar ik denk dat de hele tijd heeft iemand het gewoon stiekem al die tijd van de rekening afgetrokken. Nou, dat zat helemaal niet. Nee, dat mag ik, ik toch hopen van niet. Zeg. Maar, zo zijn ze niet in Rotterdam. Nee, dat geloof nee. ik niet. Maar participatiesamenleving en zo'n gegeven, dat staat mijlenver bij elkaar vandaan. En het is weer een begrip waarvan ik denk van ja, je kan er alles aanhangen. Het, is, het is ook, was ook een beetje een media-event. Want ik geloof niet dat het woord echt iets blijven plakken bij mensen eh, in het hoofd. Is het ook niet van wij hebben geen geld meer, zoek het maar uit? Ja, het is inderdaad van wij kunnen het niet meer betalen, gaan we maar ergens anders halen. Mm -hmm. Dat zit er natuurlijk ook achter. Maar ik vind het meer een, een, een, een, een, een heel veel media-events. Dingen die worden eventjes gespind, die worden even neergezet. Paardenvlees. Ja, er zijn zoveel... Participaties, ABMP... Zo Tuurlijk zijn er zoveel dingen die gedurende zo'n jaar gebeuren... waarvan je denkt van ja, zit ik daar nou op te wachten? Uh, een media-event, je ziet het vaker. Diederik Samsom ging dit jaar in deze Groningen... met mensen bloemen rondbrengen. Uh, en hij deelt één roos uit voor de camera... want dat is dan een media-event. En met de rest van de bos gaat hij dan gewoon... Uh, uh, het bed in van zijn voorlichten. Uh, je ziet dat soort dingen heel vaak gebeuren. Dat dingen worden heel snel even gespind. En, en ze blijven niet hangen. Dit blijft ook niet hangen, de participatiesamenleving. De, ik denk het niet. Overigens, mensen doen het natuurlijk al. Ik kan wel zeggen, ja, mensen moeten zelf dingen organiseren... We we doen niet anders, want we zullen wel met z'n allen moeten, want de overheid doet er niet meer voor ons. En wat Hoort jij heel veel anders organiseert. En wat jij nog steeds doet, is die Ja. Tot slot, hoe is het met Nederland? Vlak voor 2014. Ik ben er heilig van overtuigd dat wij, als wij, als wij met trots... en geen valse trots, maar met eh, eensgezindheid... geen gespeelde eensgezindheid, maar met warmte en met harmonie... met z'n allen aan dat land werken. En dat maakt me niet uit wie je bent. En je moet ook tegen een grapje kunnen, zeg ik erbij. En dan citeer ik toch even Godfried Boomhans... die de beste definitie van humor gaf. En dat is humor is overwonnen droefheid. Laten we met z'n allen blijven lachen. Dan weet ik zeker dat het goed komt met het land. Ik ben positief over de toekomst van dit land. Als we daar met z'n allen de schouders onder zetten. En niet te veel naar meneer Kukiedent Rutte luisteren of naar uh, politieke correcte mensen. Maar het gaan we zelf gaan doen. Uh, participeren uh, hoef, je, hoef je niet via de Rutte te hebben. Grijpt macht. Om, gaan we zelf de macht grijpen. Sjaak ja. dankjewel. We gaan afsluiten met uh, een lied van jou. En zo gaan we naar het nieuws van 11 uur. Morgen hebben wij in de bus Emiel Roemer. Oh. Ik hoop dat hij net zoveel humor heeft als jij. Die hebben humor, die is lid van de Vereniging. De boom staat in de kamer. Halleluja. De boom staat in de kamer. Halleluja. En aan die boom daar zit een tak, een reuze tak, een pracht van een tak. Jonge jongen, want de tak is dat en de tak aan de boom en de boom staat in de kamer. Halleluja. De boom staat in de kamer. Halleluja. En aan die tak daar zit een bal, een reuze bal, een pracht van een bal. Jonge jongen, want de bal is dat en de bal aan de tak en de tak aan de boom en de boom staat in de kamer. De en de de en de de staat in de kamer. De staat in de kamer. De hele week is het feest. Het koninkrijk der Nederlanden bestaat 200 jaar. Twee dingen staat elke dag in het teken van het jarige koninkrijk. Zo waarlijk helpen wij God almachtig. Prominente gasten over hoogte en dieptepunten. Heel aparte ervaring. Dat kun je bijna niet onder woorden brengen. Te gast onder andere de oud-premiers Wim Kok, Dries van Acht. Goed gedaan, mijn beste. En Pieter Jong. Prima gedaan. Twee dingen. Vanavond tussen acht en half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Zweden zijn aantrekkelijk.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 Nederland is jarig. 200 jaar. En dat vieren we samen. 30 november start de viering. Kijk op 200jaarkoninkrijk.nl Zweden zijn ook zakelijk. U rijdt de innovatieve Volvo V60 plug-in hybrid tot 2019 met maar 7% bijtelling. Kijk op volvocars.nl Lieve Sint, dit jaar wil ik van u medicijnen om gezond te worden. Ik wil wat drinken tegen de dorst. En ik wil een warme deken, omdat het zo koud is. Niet voor onszelf, maar voor de kindjes die in een tentje moeten wonen. Vluchtelingenkinderen hebben ook een verlanglijstje. Het is geen langlijstje, wel een belangrijk lijstje. Geef op Giro 999. Vanavond in Meldpunt verzekeraars die nieuwe klanten afwijzen vanwege hun medische verleden. Zelfs als ze jaren volop aan het werk zijn zonder medische klachten... zit een inkomensverzekering er niet in. Bijgerachtige verzekeraars vanavond om vijf voor half acht in meldpunt bij Max op Nederland 2. Vluchtelingenkinderen hebben ook een verlanglijstje. Het is geen langlijstje, wel een belangrijk lijstje. Geef op Giro 999.